Bij de ramp met de Tupolev kwamen 92 mensen om... onder wie 64 leden van een beroemd Russisch legerkoor. Het wrak was al gelokaliseerd. Nu een van de zwarte dozen is gevonden... kan het onderzoek naar de oorzaak van de ramp beginnen. De rechtszaak van zeven boeren in de provincie Groningen... tegen de Nederlandse aardoliemaatschappij gaat door. Ze eisen zo'n 6 miljoen euro van de NAM voor de schade door gasboringen. De NAM wil maar een klein deel van de schade vergoeden of niets...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 was goed toeven in de centra van de steden. Waar velen zich veel moeite hadden gegeven om licht te brengen in de kortste dagen van het jaar. De donkere dagen voor kerstmis. En een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen. Beetje nog wel oudje.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 Aan en schaatsen op de baan. De sneeuw die.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 En zie ik steeds in mijn gedachten nog mijn allereerste kerstbom? Snaar, nooit zal ik die tijd vergeten. Waar ik ter wereld heen zal gaan, ik zal nooit.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 Waar ik ter wereld heen zal gaan Ik zal nog... Het Iedere dinsdag neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dat allemaal alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En vandaag allemaal kerstmuziek. Aangezien we toch een beetje in de kerstperiode zitten en aankomend weekend... is het natuurlijk kerst. En de volgende artiest heeft wereldwijd meer dan 46 miljoen platen verkocht. En in ieder kreeg hij ook 45 gouden platen. Als ook twee platinaplaten en een diamantenplaat...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 want die zijn van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 Elk jaar weer, want je weet het is weer bij de kerst Met z'n allen samen, de lampjes hangen weer voor de ramen Ja, dat gaat een keer, elk jaar weer, want je weet het is weer bij de kerst Alle mensen komen samen, en zijn dan weer gezellig bij elkaar wat zijn het toch heerlijke dagen, duurde de kerst maar heel het jaar. Als de sneeuwvlokken vallen en de bomen zijn versierd met ballen. Je hart gaat een keer, elk jaar weer, want je weet het is je bijna keer. Alsjeblieft, dan beginnen. Kom, we zingen samen met elkaar. Met z'n allen samen. Landjes hangen weer voor het raam. Ja, dat gaat een keer. elk jaar weer. Want je weet, het is weer mijn orkest. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Vrolijk allemaal.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 Op CFM's antwoord. En ik zeg tot ziens. Er is op Het de deuren gaan hier over. Je voelt je dan nooit alleen, dat is het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 TV GFM. Dan stuur je allemaal fijn.